Uur. Dit is Maud Schreurs met het Nationaal journaal Trapt. BA kampt met een wereldwijde computerstoring... waar ook passagiers aan andere landen last van hebben. Bij de Inject in Londen staan lange rijen. Passagiers wordt aangeraden niet naar Heathrow en Gatwick te komen... en thuis te blijven. British Airways zegt dat met een man en macht wordt gewerkt aan een oplossing. Vanwege hemelvaart zijn dit weekend duizenden Britten op vakantie.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 De kopten waren met bussen onderweg naar een klooster toen ze door gemaskerde mannen in uniform werden tegengehouden en een koele bloede vermoord. De Egyptische regering heeft na de aanslag basis van extremisten gebombardeerd in het buurland Libië. De gemeente Almere waarschuwt voor een valse brief aan inwoners. Daarin staat dat ze de verplichte afvalstoffenheffing moeten betalen. Maar het bedrag en het rekeningnummer kloppen niet. Volgens Omroep Flevoland is de brief het werk van oplichters. Op de brief staan het logo van de gemeente en een handtekening. Hoeveel inwoners van Almere de nepbrief hebben gekregen is niet duidelijk. Het weer veel zon, maar vanuit het zuiden komt er ook wat hoge bewolking. Het is vanmiddag 28 graden in Groningen en plaatselijk 33 in Noord-Brabant. Vanavond kans op een onweersbij in het zuidwesten. Morgen meer wolken. In het noordwesten wordt het 23 graden. In Limburg lokaal 30. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is vanmiddag vooral druk op omleidingsroutes door wegafsluitingen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bijvoorbeeld bij Naarden, daar staat 4 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A7 Horenzaandam tussen Avenhoorn en de afweide is de vertraging ruim een half uur. Er is een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen 9 kilometer en 20 minuten vertraging. Omdat de A4 dicht is, is het extra ...druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag... ...tussen Oegstreest en Leiden een half uur oponthoudt... ...en door de afsluiting van de A6... ...extra file op de N305 van Almere naar Dronten... ...voor de aansluiting met de A27... ...daar is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 Dat was juist een uh, spannende kwalificatie voor de Formule 1 race van morgen. Ja, de grootste verrassing is eigenlijk dat uh, Lewis Hamilton niet in de top staat. Nou, de uitslag van de kwalificatie die krijg je straks rond uh, kwart over vier van ons. Maar verder hebben we nog heel veel andere items en, uh, in uh, uur twee, uh, kwart over drie bedoel ik trouwens. Maar ja. in uh, uur twee van Zandvoort uh, op zaterdag. Zoals gezegd uh, Rob, over een tweetal nummers gaan we natuurlijk even de kwalificatie van de Formule 1 van Monaco met u doornemen. En uh, zoals jij inderdaad ook al terecht opmerkte... met een verrassende afwezigheid uh, van Lewis Hamilton uh, bij de top 10. Uh, wat het is geworden, u hoort het zo over twee platen. Uiteraard rond de klok van half vier is er weer een uitgebreide evenementenagenda... Wat er is natuurlijk uh, dit weekend en de komende week en het komend weekend... Weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uiteraard hebben we ook zand, tijd voor Zandvoorts Nieuws in het Kort. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, nog uh, Zandvoorts Nieuws in het Kort, had ik al gezegd. En ik zou zeggen, houdt u in ieder geval de radio aan, want tussen 4 en 5 krijgen we een speciale gast, Edwin Gitsels, een ex zfm die komt praten over uh, dit is je leven. En met name ook dit is zijn leven. Dat tussen vier en vijf. Dus blijf gekluisterd aan de radio. Waar u ook bent op het strand. In het, in het centrum van Zandvoort. Dan wel in de achtertuin. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur. Oh ja we gaan natuurlijk. Uh, de Formule 1 is geweest. We gaan dus ons nu richten op de Giro d'Italia. Die een, een zinderende ontknoping uh, gaat krijgen. Deze vandaag en morgen met de afsluitende tijdrit. Gaat Dumoulin het redden of niet? Dat is het motto. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En volg ZFM via www.zfm-live.nl Kan je live meekijken en meeluisteren naar je eigen lokale radio ZFM Zandvoort... met 24 uur per dag muziek en informatie. En muziek nu van Omi, hier is de cheerleader. In Solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right? Zojuist van uh, Weerman, Lex van der Hoorn. temperatuurtjes zo rond bij 30 graden is al voort. En gelukkig zitten wij in een koele studio. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dankzij de airco uh, Albert-Jan. Heerlijk, hè? Heerlijk, he? ja. heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zojuist so, hebben we uh, meegemaakt in de kwalificatie Formule 1 uh, van Monaco. En wat een spannende kwalie was het. En uh, onze Max pakt vierde startplek in Monaco. Max Verstappen heeft zich in Monte Carlo gekwalificeerd... als de snelste coureur na de Ferraris en een enkele Mercedes. De Nederlander van Red Bull drong door tot de derde en laatste kwalificatiehief... en reed daarin als beste rondetijd 1.12.4. Liefst een halve seconde sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo... die zondag als vijfde mag starten. Kimi Raikkonen verraste velen door de beste van allemaal te zijn... met een rondje van 1.12.1... Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel mag vanaf P2 starten... en Valérie Bottas, Mercedes, vanaf de derde plek. Carlos Sainz Jr. van Toro Rosso, Sergio Perez van Force India... en Romain Grosjean van Haas en Jensen Button volgden ze. Stoffel Verdornen van McLaren kwam wel door de Q2... maar kwesties in de auto in de slotfase... en kon daardoor geen tijd neerzetten in de laatste heat. Lewis Hamilton worstelde met zijn moeilijk bestuurbare Mercedes... en bleef steken op een veertiende stek. U hoort het goed, veertiende stek. Ook Daniel Fiat van Toro Rosso, Nico Hulkenberg van Renault... Kevin Magnussen van Haas en Felipe Massa Williams haalden het niet. Na Q1 moesten Esteban Ocon van Force India... Jolien Palmer van Renault, Lance Stroll van Williams... en Pascal Wehrlein en Magnus Eriksen, be uh, beide van Zauber, al opgeven. Dus Max, morgen vanaf een vierde startplek... Start hij in Monaco. Als, nou ja, inhalen in Monaco is en blijft heel erg moeilijk. Maar als Max een gaatje ziet, dan zal hij het ongetwijfeld proberen. Morgen vanaf twee uur, de Grand Prix van Monaco. Met op een vierde plek onze enige echte Max Verstappen. zijn we eindelijk van P5 af. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Vierde plek voor Max Verstappen en Lewis Hamilton, veertiende plek. Nou, die Lewis die heeft heel wat in te halen. Als er in te <lacht> halen valt. Nou, we zullen het morgen zien om twee uur de spannende race, de Grand Prix van Monaco. En ook daar is het mooi weer, hè? dat kunnen we op de beelden zien. Maar in Zonvoort mogen we ook zeker niet klagen en genieten we met z'n allen van een prachtige zonnige zomerdag. En er hoort ook zonnige zomerse muziek bij, bij CFM Zonvoort. Hier zijn de voortop, zijn Loco in El Capuco. Dat was hem, de zomersingel van uh, De Voortops en Loco in El Capulco. En hier is uh, Adam Lambert's Coast Town. in my dreams, the some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean. But Hollywood sold out. Saw all of the lock up the gates.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 Zaterdagmiddag van CFM Moriarty, de single van Adam Lamberts En de Ghost Town. Ja, we volgen de Giro, want die is belangrijk natuurlijk voor Tom Dumoulin. En hoe gaat het met Tom op dit nou, moment? Met nog 68 kilometer voor de boeg. Om het zo maar te zeggen, in deze toch zware 20e etappe van de Giro. Want ze krijgen een behoorlijke zware beklimming voorgeschoteld. Met op, op 2,5 minuut achterstand een grote groep waaronder de roze truidrager Quintana en Tom Dumoulin. Kijk, dat is goed nieuws. Tom Dumoulin, die op 32 seconden achterstand staat op Quintana. Als hij dat kan, kan blijven volhouden... dan heeft hij morgen tijdens de afsluitende de slotetappe... van deze 100e Giro Italia een vlakke tijdrit voor de boeg. Dus wellicht dat hij daar het verschil nog weer kan maken... en die half minuut goed kan maken. Maar vooralsnog in ieder geval Quintana en Dumoulin... op een, de achtervolgende groep op 2,5 minuut van de leiders... met nog een kleine 68 kilometer te gaan. We blijven het voor u volgen. Een ander mooi groot evenement wat eraan zit te komen... is de wandelvierdaagse. Die start op 6 juni aanstaande in Zandvoort. De jaarlijkse wandelvierdaagse van Zandvoort gaat dinsdag 6 juni van start. Het is de 19e editie waarbij de organisatie prachtige wandelroutes uitzet van 5 en 10 kilometer. De wandelvierdaagse is van 6 tot en, met tot en met 9 juni. Op beide routes is er halverwege een rust- en controleplaats. De eerste drie dagen wordt er gestart vanaf het Rode Kruisgebouw... aan de Nicolaas Beetslaan 14. En op vrijdag wordt er gestart vanaf het Kerkplein. Wie elke avond zijn stempeltje gehaald heeft... krijgt op vrijdag uiteraard bij aankomst op het Kerkplein... een welverdiende medaille. Ook honden zijn dit jaar wederom welkom... om, met hun, om, om met hun baasje mee te wandelen... Dierspecialist Dobie op de Grote Krocht zorgt onderweg voor hondenkoekjes en water voor de viervoeters. Kaarten in de voorverkoop kosten 5 euro en zijn te koop bij Bruna en uiteraard ook bij Dobie aan de Grote Krocht. Het is ook mogelijk om kaartjes bij de start te kopen en deze zijn dan weliswaar 1 euro duurder. Meer informatie over dit geweldige wandelevenement. Kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl En binnenkort de komende dagen nog veel meer mooie evenementen hier in Zandvoort. Dat krijg je te horen in de evenementagenda over een tweetal platen. En hier is Layback, want we hebben zin in de zomer. Zin in Zandvoort en zin in CFM natuurlijk. En vandaar deze, hier is Sunshine Reggae. ...van Kenny Rogers Islands in de stream... ...die past perfect bij het mooie weer van vandaag. Heerlijke zonnige en zomerse dag hier in Zalvoort... ...met een temperatuur zo rond de 30 graden. En als er dan een evenement plaatsvindt in Salford ...hebben ze één ding in ieder geval alvast mee. En dat is het weer, Albert Jan. Nou, no <laughs> uh, de nauwe of Zeker. Goed, de evenementenagenda... Zoals al eerder in het programma vermeld dit weekend... racegeweld op het circuitpark Zandvoort... tijdens de Benelux Open Races. Verschillende autosportseries uit de benelux zone maken hun opwachting bij de Benelux Open Races... met een hoofdrol voor de European VW Fun Cup. Deze serie maakt zich op om voor de Zandvoortse meeting... wederom de Belgische grens over te steken. De entree is dit weekend gratis. Dus als u lekker even in de duinen wil zitten... lekker in het zonnetje en genieten van racegeweld... dan bent u op het circuit op de juiste plek. En meer informatie over dit Benelux Open Races weekend... en over alle andere activiteiten van het circuit Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op uw website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl En ook al eerder gemeld, en straks gaan we daar weer naar terug... in het derde uur, het Hotsknot Begonia voetbaltoernooi. Lekker ludiek, gezellig uh, voetballen. Dat is gisteren al begonnen en uh, vandaag dan de nog en morgen nog plaats voor de lagere meedoen dan seniorenteams. Het ludieke en uit sportieve toernooi is al voor de 25ste jaar... een eerbetoon aan voetbaltrainer Bert Jacobs... die zijn actieve amateurloopbaan begon bij de voormalige Zandvoort Meeuwen. En de hoofdprijs is het, uiteraard dit weekend, en die wordt zondag uitgereikt... de sportiviteitsprijs. Dus als je wilt genieten van lekker gezellig voetbal... goed sfeertje, lekkere muziek op de achtergrond... ga dan even naar het Duintjesveld, naar het voetbalveld... En geniet van het, het 25e Hots Knotsen Bogonia voetbaltoernooi. Wie heeft het verzonnen? Ja, Bert Geweldig, Jaard, ja. Bert Jacobs. En mocht u even lekker in de schaduw willen zijn. en lekker koel cool naar een tentoonstelling willen. dan kunt u uiteraard naar het uh, uh, uh, Zandvoorts Museum. Want daar is de tentoonstelling Circus Zandvoort. Tot 11 juni is in het Zandvoorts Museum de expositie Circus Zandvoort te bewonderen. Het circus is al anderhalve eeuw de meest pure vorm van entertainment. Dat allemaal nog tot 11 juni in het Zandvoorts Museum. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website... www.museumzandvoort.nl Dan gaan we weer naar uh, 22 mei, nee, 29 mei... want dan uh, is het weer feest bij Ayuma. Een uniek evenement waarbij toprestaurants zich out of the box... bij Ayuma op het zuidstrand van de Zandvoort presenteren. En op 29 mei is het tijd voor Groenendaal. U bent welkom vanaf 6 uur en je wordt ontvangen met bubbels... en het start is allemaal vanaf 7 uur. De kosten voor het eten, inclusief bubbels, bedraagt 39,50 euro. Dat allemaal op 29 mei bij Ayuma. En wil je nou weten hoe je een digitaal fotoboek wil maken... dat kan op 30 mei van half morgens tot 12 uur. Heb je ook zoveel leuke foto's gemaakt van onvergetelijke vakanties... dagjes weg met de familie of gezellige uitjes met vrienden... zonder om daar niets mee te doen? In deze workshop van Al Bailey en begeleid door Mandy Schorel... maakt je jezelf gemakkelijk de mooiste fotoboeken. Zo blijven je herinneringen prachtig bewaard... en krijg je foto's de plek die ze verdienen. Dat allemaal vindt plaats in de bibliotheek en zuid Kennemerland deze 30 mei van half 10 tot 12 uur. Maak je eigen digitale fotoboek. Meer informatie over dit evenement... en over alle andere activiteiten van het bibliotheek... kunt u terugvinden op www.bibliotheekzuidkennemeland.nl www.bibliotheekzuidkennenland.nl En als u dan denkt, de Benelux races zijn nog aan de gang... op 3 en 4 juni, bent u natuurlijk weer van harte welkom... tijdens de traditionele Pinkster races op circuit Zandvoort. De Pinkster races beloven een rijkelijke, rijkelijke autosportweekend... met een grote diversiteit aan deelnemende series te worden. Tijdens de 2017-editie vormt de bijzondere Marcel Albers Memorial Trophy... weer een van de hoogtepunten van het volop closing racing... 3 en 4 juni, raceliefhebbers zitten in uw agenda, en u mag het niet missen: de Pinkster Races op het circuit Zandvoort. Dan nieuws voor de Zandvoortse Bomschouten bouwclub Die hebben een open dag en het bestuur nodig die uit om naar de altijd gezellige open dag te komen. En de open dag wordt gehouden op zaterdag 3 juni van 2 tot 5 uur. En hun clubgebouw is uh, ook gevestigd aan de tolweg 10 A, alleen eerst de, de, de begane grond. En. Uh, dan kan u kijken wat voor bomschuiten er allemaal weer gemaakt zijn... en kunt u praten met de makers van de diverse prachtige miniaturen. Dat allemaal op zaterdag 3 juni van 2 tot 5... in een clubgebouw aan het Tolweg 10A. Gaan we naar... Uh, ook op 3 juni is het tijd voor Let's Party. En dan hebben we het over de uh, standafgang Paulus Lood nummertje 9. Let's Party is een stijlvolle en ongedwongen dansen... en genieten en ontmoeten voor de friendly... 25 en up, dus 25 jaar. En ouder, vrij vertaald. Dat allemaal vanaf half 8 tot 12 uur. Let's party op 3 juni. Dan op 4 juni is het weer tijd voor de traditionele Zandvoort Alive. In 4 en 5 juni moet ik zeggen. Het begint op 4 uur, juni om 4 uur. En het duurt tot 5 juni 0.001 uur. Voel je de warme zand op de tenen terwijl je een heerlijke, versgemaakte mojito opslurpt. Heel goed, Zandvoort Alive. Zorg namelijk weer voor een stranddag die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kun je in je zak houden, want de toegang is uiteraard gratis. Laat de zomer maar komen. Tot ziens bij Zandvoort Alive op 4 juni vanaf 4 uur. En dan hebben we over de strandpaviljoens Mango Beach Bar en Brussels aan Zee. Aan de boulevard Bernard, strandafgang 14 en 15. Zijn de drankjes ook uh, gratis? Nee, dat je geld in je zak kan houden? Nee, die zijn niet gratis. Oké, okay, oké. Okay. En dan tot slot, ik zei het al eerder in dit programma... de wandelvierdaagse, vergeet hem niet, hij begint op 6 juni om 6 uur. En dat is ook weer een geweldige wandel-evenement, inclusief honden. En nogmaals, de inschrijfadressen en tevens kaartverkoop bij de Bruna... Eh, en bij mevrouw Miezenbeek. dan maar wel bij mevrouw Jouwstra... en dan wel bij Dobie. Dat allemaal vanaf 6 juni 6 uur tot en met 9 juni 8 uur. Een geweldig wandel-evenement in en rondom Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan voor de evenementenagenda. Je hebt weer te horen gekregen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. En dat is weer heel wat, hè, dus geniet er lekker van. En wil je de evenementen nalezen? Dat kan bij CFM op de cfm app. En kijk dan even onder evenementen. En je blijft op de hoogte van de laatste evenementen die plaatsvinden. Er hassen, hassen, Ganz het hassen. Ik kan het niet lassen. Als je houdt van de muziek uit de jaren negentig, dan ken je deze dame zeker. Haar naam is Polly Abdul en dit was een van haar grootste hits. Straight Up Now Tell Me. Vorig weekend hadden we een geweldig raceweekend hier op Zandvoort. We hebben het over de familie, Racedagen Driven bij Max Verstappen. Die het ook vandaag weer goed gedaan heeft tijdens de kwalie in Monaco. En ja, er komt binnenkort weer een geweldig raceweekend. Of een, nou ja, een evenement aan op het circuit Zandvoort-Albert ja, en dat is, een, dat is een in de reeks van de, de Zandvoortse specials, om het zo maar eens te zeggen. En dat is met name goed bedoeld voor mensen die van uh, British uh, racegeweld houden... en van oude uh, Engelse auto's. Want na de topdrukte van de Max Verstappen weekend... Uh, is het British uh, Festival van 7 tot 9 juli, de volgende special op het Zandvoortse evenementenkalender. Met het uitdelen van kleine zakjes Engels Drop... zijn afgelopen weekend de eerste stappen gezet... naar het British Festival in a Great British Tradition. Het Britse festival is verbreding van het, British, uh, verbetering, uh, nee, verbreding van het Britse racefestival op circuit Zandvoort. Behalve de races met unieke Britse vintage-auto's op het circuit... zijn er ook in het centrum en op het strand... tal van Brits georiënteerde activiteiten te doen en te zien... Het begint al met de aankleding van de openbare ruimte... waardoor bezoekers direct meegenomen worden in Britse sferen. En er is twee dagen lang een special car parade... waardoor er letterlijk een verbinding wordt gelegd... tussen het circuit en het centrum van Zandvoort. Maar ook de Zandvoortse ondernemers dragen bij aan het Britse uitstraling... en aan het Britse uh, aanbod. Denk bijvoorbeeld aan Britse gerechten in de horeca... een British Fout Festival in discotheek Chin Chin... een Classy Gala Night in Holland Casino... en een Brits filmprogramma in Circus Zandvoort... Net als afgelopen weekend met Max Verstappen is het ook het Britse festival benoemd als Zandvoort Special. Deze speciale evenementen zijn de hoogtepunten uit de Zandvoortse evenementenkalender en worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Kenmerkend voor een Zandvoort Special is de connectie tussen het circuit, het centrum, het strand en waar mogelijk de omliggende natuur. Voor 2017 zijn dat ook de circuitrun van 25 en 26 maart en de historic Grand Prix van 1 tot en met 3 september vastgesteld als Zandvoortse Specials. Voor meer informatie over het British Race Festival... kijkt u uiteraard op de website van www.circuitzandvoort.nl... en ook volg de sociale media. Dus nogmaals, het British Race Festival met echte, echte klassieke Engelse auto's... van 7 tot en met 9 juli. Dus liefhebbers, zet het vast in je agenda... dan heb je in ieder geval die dagen wat te doen. Dat gaat weer een geweldig weekend worden hier op het circuit... en in het centrum van Zandvoort. 9 minuten voor 4, we zeggen ze al voor het goede middag. En uh, geniet lekker van het mooie weer van vandaag. Graadje of 30 volgens uh, Lex van den Horen. Dus uh, ja, dan mogen we zeker niet klagen. Wil je het weer trouwens blijven volgen? Dat kan via www.meteopagina.nl Of kijk ook eens op CFN uh, TV Kruil 40 Digitaal via Zighoop. Daar staat uh, één keer per kwartier het uh, weerbericht van Lex van den Horen op. Van meteopagina.nl. En hier is de klassieker van Rita Franklin in The Freeway of Love. Will you be a Ik moet toch even met je praten over Jan. Wat stel jij nou voor rare vragen aan mij? Net. Ja, als ik die vraag stel. Ja, ja, ja, ja. Want hij is inmiddels uh, gearriveerd. Hoe uh, lang doen we het al uh, samen? Ja, dit ja. programma. Dan. Ja, ja, ja noem... oké. Okay. Heel, heel lang doen we het al. Lang, heel, heel lang, heel lang. Zo is het, ja. Want uh, hij is inmiddels uh, gearriveerd. Edwin Gitsels. In het volgende uur uh, gaan we uitgebreid uh, met uh, Edwin uh, praten. Mag ik nog even een updateje doen? Oh, een update? Ja, ja, doe maar. Met nog 40 kilometer te gaan in deze voorlaatste etappe in de Giro d'Italia. Er zitten de, de, de Paarse trui, om het zo maar eens te zeggen, op 2 minuten 9. Dan hebben we het over Quintana. Maar op de voet gevolgd door niemand minder dan. Tom Dumoulin. Dus hij houdt hem goed in de gaten. Kijk, dat zijn goede berichten.